En dit is Wereldblik Politiek. Vorige week vond er plaats een debat tussen de heer Joekes van de VVD en de heer Knoop van Realisten 81. Een nieuwe partij. Dit debat werd georganiseerd door de JOVD. Ik neem een pilletje mee. Dan kan ik luisteren en tegelijkertijd uh, drinken. Komt u hier uit de buurt of van ver weg? Nee hoor, ik woon in Huizen. Wat is hier, een kilometer of...? Nou, tien kilometer, denk ik, hè? Ja. De ja. ja. Nou, het lijkt hier wel een voetbalwedstrijd inmiddels. Ja, ja. ja het wordt wel leuk, allemaal jongelui. Wat zegt u? zo mee, het is zo mee. Oh, liberale jongelij vanavond. Ja. Het is ook een speciaal soort, hoor. Ja? ja natuurlijk. Wat is het kenmerkende daarvan? Nou, vrijdenkers, hè. Hoe, je, hoe, hoe kan je dat zien dan aan de buitenkant? Nou, je kunt het zien aan de dasjes, hè. Aan de mooie dasjes en de vestjes, hè. En de blazers, hè? Dat is, uh, dat is iets van vrij, denk ik. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Geloof. Dat is meer een gewoonte, ja. Bent u van de, van de radio? Zo? Wat zegt u? Bent u van de radio? Ja, ik ben van de radio. Ja, van de... Van welkom? Ik ben van de Karel. bent van de mijn rauwfase? Ja, dat is Rauwfase. We hebben weer reportages van deze avond. Ik vind het geen leuk programma. Waarom niet? Nou, ik vind het niet interessant. Wat programma praat u over nu? Over Rauwfase. Nou, maar hadden we het daar vanavond over. Ja, ik vind het prima dat nee, u dat zegt. We hoor. Het vanavond niet over Rauwfase. We hebben het vanavond over het debat tussen Realisten 81 en uh, de heer Joekes van de VVD. Aan het woord is hier Kees Roken. Gekleed in het Jehovidé-uniform. Blazer, stropdas, sjaal en grijze pantalon. Naast voorzitter van de Haagse afdeling J.O.V.D. is hij bovendien een begaafd imitator. Doet u Vannacht. Ja, u, vannacht. Uh, we zijn hier vanavond bijeen om uh, helaas het CDA niet te horen. Echter, uh, wij geloven dat een hardere aanpak nodig is. Uh, ik heb altijd gezegd, ombuigingen zijn noodzakelijk. Uh, ik geloof stellig dat we er straks allemaal aan zullen moeten geloven... Uh, als u weer op CDA stemt, dat wil ik zeggen, dan geloven we er allemaal echt aan. En uh, ik geloof dat er zeker kans is dat er straks een kabinet komt, CDA, VVD, eventueel met D66. Uh, en ik heb stellig het idee dat het een succes zal worden. Want ik geloof dat als we de schouders eronder zetten en geen doemdenkerij, dat we er zeker uit zullen komen met snallen. allen. Geertse maar nu. Humor is een van de krachtigste dingen, geloof ik, die je in huis hebt, hè? En vooral in de OVD is altijd de humor van uh, groot belang. Geert maar men heer Joekes en ik ook met de weer aan het woord kunnen laten. Nochtans heb ik daar geen beslag tegen. Dank u wel. En dit is wereldblik politiek aanwezig bij een debat tussen de heer Joekes van de VVD en Hans Knoop van Realisten 81. Hans Knoop, voormalig hoofdredacteur van Accent en beroemd geworden door het opsporen van Pieter Menten. Dezelfde Hans Knoop heeft nu een kerstverse politieke partij opgericht die heet Realisten 81 en hij legt uit waarom. Als men stemt op Realisten 81, dan weet men dat men stemt voor kernwapens, dan weet men dat men stemt voor het lidmaatschap van de NATO, voor de 3% verhoging van de defensiewaster per jaar, dan weet men dat men stemt voer een verlaging van de belasting naar 25% en dan weet men een tal van andere zaken. Nou, tot zover Knoop, maar laten we Joekes ook niet vergeten. Ook voormalig journalist zit in de Tweede Kamer voor de VVD en schrijft politieke detective romans. Zijn laatste werk heette De Moord in de Ridderzaal. Ik, uh, ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat... Uh, ...mensen die op de VVD stemmen het, dat doen omdat ze het liefste willen dat de VVD in de regering komt. Nou, uiteraard waren de inleidingen veel langer, er werd veel meer gezegd, maar inmiddels is het pauze. Tom Romzet, zet bandrecorder aan en gaat even praten met Kees Roken, de voorzitter van de HCJ OVD... ...die hier natuurlijk veel meer ervaring mee heeft. Ik uh, ben speciaal uit Den Haag gekomen, want uh, ik vind het altijd erg interessant om de heer Joekers te horen spreken. Je bent speciaal uit Den Haag gekomen? Ja, ik ben uh, voorzitter van de Haagse afdeling van de JOVD. Kijk al, Goh, ik praat met de voorzitter van de Haagse afdeling van de JOVD. Hoe heet je? Kees Rokke. Kees Rokken. Kees Rokke. Kees, roken. Kees roken. Roken verboden. Ja, ja, dat is de grap die je er altijd vondig aan maakt. tegenwoordig met die anti-rookcampagne zeggen ze meestal tegen mij van soms is roken erg oncollegiaal. Ja. ja. Je staat erbij te glimmen, hè? Ja, ik vind het leuk, ja. ja. Maar ik steek daarom maar een sigaartje op. Oh, lekker. Wat voel je het meest aan mezelf? Uh, de droge stijl, uh, de, de aparte manier waarop de heer Joekes uh, zich manifesteert, dat is uniek. Er is geen tweede in de Tweede Kamer die op die wijze, op een droge manier, op een vreselijk goede manier en vaak uh, cynisch, maar toch amusant uh, zijn zaken verwoord. Bovendien heeft hij inderdaad op treffende wijze uiteengezet wat de heer Knoop niet gezegd heeft en wat de VVD wel gezegd heeft. Maar het is de liberale eigen om verschillend te denken over diverse zaken. En dat is juist in onze partij waar je echt veel pluriforme denkwijze hebt is het gewoon, dacht ik, uh, heel normaal dat de een vindt dat uh, bepaalde kamerleden van de VVD het wat te zwak brengen en uh, misschien wat genuanceerder. Anderen zeggen misschien, nou, wat, wat die kamerleden zeggen dat is misschien wat te conservatief Anderen vinden dat het wat er streven. Ik vind dat in de VVD juist mogelijkheden moeten zijn om verschillend te denken. Goh, politiek is toch ingewikkelder dan ik dacht. Kees,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 Uh, dan pakken we dus een willekeurig stukje band van meneer Joekes. Dat is omdat je als je twee mensen bij elkaar hebt en je twee meningen... Dat is toch in een, in een vergeefde parallel, dat is toch in een huwelijk net zo. Dat kan niet anders dan dat de een is nu en de ander is dan... Of op één punt beide een beetje toegeven aan het standpunt van de ander. En anders dan moet je een ander systeem kiezen. En in een ander systeem heeft meneer Jansen het voor het zeggen... Duidelijke taal van de heer Joekes. Het is nog steeds pauze en Tom Brom interviewt echt alles wat los en vast zit. Ja, zo is het. Jij bent? Mamminga R. Mamminga R. Die R staat voor Robert. En dan komt er komt dan nog HA, dat staat voor Herman Anton. Zo. Jij boft. En... Het is niet mis, nee. Nee. Vermaak <lacht> je hier vanavond? Ik vermaak me altijd prima bij de JOVD de JOVD zijn altijd goede sprekers, dus uh, ik vermaak me hier altijd prima, ja. Het zijn, interessante avonden. Het zijn interessante avonden, waar je een hoop van leert. Je leert er veel van wat de heer Knoop zegt en wat de heer Joekers zegt. Wat heb je al geleerd? En dat is ontiegelijk interessant. Wat heb je al geleerd net? Hoe de heer Knoop over zijn beleid denkt en hoe de heer Joekers erover denkt. Uh, maar noem eens wat. Je leert er zoveel van? Nee, hey, maar noem eens wat, één ding. Ja, ik ben in het binnen maar zoals de uh, Knoop erover denkt. Ik de me nou best wel in Realist 81. En ja, ik ben lid van de AOVD, dus uh, waarom ja. zal ik maar niet een keertje... Hoe lang ben je al binnen? Wat? Hoe lang ben je al binnen? Eh, ik ben al met dus zo'n uurtje binnen. Een uurtje, nou je hebt een uurtje kunnen luisteren. Eén dingetje, wat je geleerd hebt? Hoe de heer uh, Knoop over het beleid denkt voor de komende jaren. Ja, dat is algemeen. Hoe, hoe, hoe hij dus zijn uh, belastingverlaging dus maar wil doordringen. Belastingverlaging, dat heb je geleerd van de heer Knoop. Wat precies? Dat hij dus 25% belastingverlaging doet. En dat vind je niks? Want het... nee, hij wil geen belastingverlaging hm? van 25%, hij wil de hoogste tarieven 25% maken. Ja, dat... Ook goed. Dus het is niet van blijven stil. Ook goed, is dat hetzelfde dan. Ik heb daar even niet tussen, aangezien ik pas een uurtje binnen ben, ben ik daar nog niet geheel van op de hoogte. Nee, nee, je let uh, zo meteen pas op. Ik let wel op. Alleen als je een uur binnen bent, dan kan je niet geheel. Uh, ...weten wat de, uh, de spreker daarvoor heeft gezegd. Zo zit het net. Wat, wat je net zei, dat werd in het laatste half uur gezegd. Maar daar was ik ook bij. Nou, ben je niet maar van op de help? Nee, nee. Nou, hier komen we niet uit. Maar waar gaat het om? Hans Knoop vertelde dat hij een belastingtarief van 25% voor iedereen wil. Toch wel jammer dat Hamminga er het niet begrepen heeft. Maar dat kan de beste overkomen. Het hoofd van Robert Herman Anton Haminga staat namelijk naar hele andere dingen. Ik, eh, ik hou me trouwens aanbevolen voor een kleine reportage bij de KRO over dit onderwerp. Mocht u mij willen hebben, u belt me op. Noem nog even je nummer. Uh, 029431056. Nog een keer het telefoonnummer. 0 -43 1056. dus. 029-43-1056 En dit is weer Wereldblik Politiek. Vanaf 18 jaar mag je stemmen. En dat is interessant voor politieke partijen... want daarmee kunnen ze stemmen winnen. Vandaar ook dat er in iedere programma van een politieke partij... wel iets over jongeren... Staat. In het programma van Realisten 81 staat dat men de jeugdlonen wil aanpassen. Nou, dat kan naar boven en dat kan naar beneden. Hans Knoop. Nou, wij geloven als dat minimum jeugdloon naar een aanvaardbaar minimum wordt teruggebracht, dat daarmee de, ik zou zeggen, inzetbaarheid, de inzetbaarheid van de schoolverlater in het bedrijfsleven überhaupt maar veel groter wordt... Dat dus een kans op een baan daardoor stijgt. Anderzijds geloven we ook dat uh, het voor de minimum uh, jeugdlonengroepering dus op zich meer perspectieven biedt. Nee, Meneer ik wil, uh, ik wil toch als voorzitter even ingrijpen in een discussie. Ik ben niet benieuwd of u nou denkt aan 300 of 500 gronden. Ik vind het een detailkwestie hoe u erover denkt in dit specifieke geval, maar algemene... ...dacht ik van jongens, dit wordt een discussie, dat wordt vuurwerk. Realisten 81 gaat het even duidelijk aan het ...wat het grote verschil met de VVD is. En dat zou ik u nog eens willen vragen. Wilt u eventjes heel kort en duidelijk proberen aan te geven van... ...welke keus maken we? Is daar alleen een presentatie... Besteld? De voorzitter vroeg om vuurwerk in de discussie. Maar ja, vuurwerk krijg je als je het niet met elkaar eens bent... En over de jeugdlonen waren de JOVD, de VVD en Realisten81 het eens. Eigenlijk maar afschaffen. Toch is er nog een verschil tussen de VVD en Realisten81. Hans Knoop. Nou, ik hoop als ik een antwoord moet geven dat dat toch weer in de immateriële spier komt. En dat ik zeg stem op ons en niet op de VVD. Omdat wij er hard tegenaan gaan. Wij niet, wij niet bang zijn. Crisis, ...wij de dingen wel bij de naam willen blijven noemen en wij willen doorbreken dat het op dit moment zo is, mede door de opstelling van de VVD. Hans Knoop zei net, dus de wij de van Realisten81 noemen de dingen bij de naam. Dat leek ons een prima aanleiding om eens een interview met hem te gaan maken. We lopen nu naar de voorzittertafel toe. Goedenavond, meneer Knoop. Wat is dat? Waar zegt u? Voor wat is dat? Dit is voor een radioprogramma en dat heet Rouwfase. En van welke omroep is dat? De KRO. Ja, die kan ik U begrijpt maakt het al? Het verschil? Maakt het verschil voor welke omroep het uh, is? Het maakt geen verschil voor welke omroep het is, maar ik, uh, ik pleeg voor bepaalde omroepen mijn woorden zorgvuldiger af te wegen. Hoe zit het met de KRO? Uh, ik ben altijd zorgvuldig, maar er zijn omroepen waar ik uh, extra zorgvuldig ben. Nee, maar, maar hoe zit het met de KRO? Zorgvuldig afwegen. Ja, ja. Dat, valt, dat is de categorie zorgvuldig? Dat, dat, niet is, de, de categorie, dat ja, is niet de categorie extra zorgvuldig. Ah, nou, nou, dat wordt Zullen we erbij gaan ja. zitten. Ja. En we zijn zover. We kunnen gaan interviewen. Politiek is een zaak die door mensen gemaakt wordt. En daaruit volgt dat niets menselijks de politicus vreemd is. Ik ben in 1974 uh, teruggekomen uit het buitenland... En ik heb toen verzuimd om mij als lid aan te melden bij de VVD. Je zou daar misschien de conclusie uit kunnen trekken dat die VVD toen kennelijk niet zo verschrikkelijk aansprak. Maar ik en trek geen conclusies, dat doet u niet om te En moment. dat dat misschien de reden is geweest waarom ik er niet toe ben gekomen. Ik herinner me niet dat er politieke bezwaren tegen bestonden. Waarom noemt u dan verzuimd? Nee, ik heb toen... Geantwoord op een vraag uit de zaal. En ik begreep dat die meneer die die vraag stelde. ervan uitging dat ik. mij toen bewust niet meer zou hebben aangemeld. dat is niet het geval geweest. Ja, maar uw woordkeuze, ja, verzuimd, dat roept het mij iets op. van. ja, sorry, ik ben het vergeten. Als dat niet zo is, dan vind ik de term verzuimd. wat, wat slordig staan. Nee, maar u vertaalt het goed. Ik heb gezegd verzuimd. en ik ben inderdaad toen gewoon vergeten. om mij weer opnieuw bij de VVD te laten inschrijven. Nou. U, u realiseert zich dat. Uh, op het moment dat u de politiek ingaat... dat u zich dat nauwelijks nog kunt veroorloven. He? Want u wordt altijd weer teruggepakt op uitspraken die u gedaan hebt. Dus dat verzuimen was heel moeilijk. Ja, ik geloof dat je als, als niet-politiek-actief uh, Nederlander... Uh, je heel wat verzuimen kan veroorloven. En dit ligt, uh, ik zou zeggen, op het niveau van het, uh, het verzuimen... van het aanvragen van je hengelvergunning. Uh, uh, maar ik acht het niet on, uh, helemaal uitgesloten dat ik misschien wel eens een keer in de toekomst kan vergeten... een brief op tijd te beantwoorden. Nou, dat zijn dan de menselijke verzuimen... die volgens mij ook een, een politicus... kan overkomen. Ja. Ja. Wereldblik politiek. Met tijd voor onze vaste onderwerpen. Realisten 81 en... Kernbewapening. Ik geloof dat daarover geen misverstand behoeft te zijn. Het is ook niet de vraag of kernwapens leuk zijn. De vraag is of ze nodig zijn. En helaas hebben wij in de afweging de conclusie gemaakt dat die kernwapens zeer nodig zijn. Helaas. Maar wel voor ons althans onontbeerlijk. Realisten 81 en de definitie van politiek. Een definitie geven van politiek. Het streven naar het maximaal haalbare binnen bepaalde maatschappelijke opvattingen. Het volgende vaste onderdeel heeft toch een beetje uitleg nodig. Er zijn vragen die je eenvoudig kunt beantwoorden. Er zijn vragen die je moeilijk kunt beantwoorden. De volgende vraag kun je met ja of nee beantwoorden. Is Hans Knoop politicus? Ja, de vraag is of het bedrijven van politiek een beroep is. Ik heb altijd moeilijke gevoelens als ik hoor dat sommige mensen zich beroepspolitici noemen. Maar het is inderdaad de bedoeling als op 26 mei de kiezer zegt dat Realiste 81 in casu knoop in de kamer moet komen. Dan is het wel de bedoeling als de kiezer zich heeft uitgesproken dat we dat ook gaan doen. Dus vanuit die optiek zou u kunnen zeggen is het dan de bedoeling dat ik mijn beroepshalve met politiek ga bezighouden. En dan kijk ik nu even naar Tom Brom. Tom Brom. Hoe lang duurde dit antwoord? Uh, dat duurde exact 28 en 3 tiende seconde, Jan. Is het naar je zin gegaan? Is het, naar je zin, is het naar je zin Ja. Ja, wat is het precies naar je zin gegaan? Nou, dat knoop eindelijk eens een vegen kreeg. Ja, ja. Uh, en jou? Waardeloos. Jij ja, vond het ook waardeloos? Hij vond het waardeloos. Deze avond? Ja. Nou, ik vond dat er toch uh, bepaalde verschillen wel duidelijk naar voren kwamen. Ik vind... Niet zo waardeloos dus? Ik vind het Nee, nee. Prima, deze avond En tot zover Wereldblik Politiek. Voordat we eruit gaan, nog even het volgende. Wil je invloed op dit programma? Dan kan dat. Stuur een kaartje met tien korte punten, vragen en of opmerkingen... Die wij dan weer aan iedere politicus voor kunnen leggen die we tot 26 mei tegenkomen. Het kaartje moet naar Postbus 9000 in Hilversum. Aan de Wereldblik Politiek van vandaag werkt er mee Jan Stellingenberg Techniek, Tom Brom, Jan Ruis, Hans Knoop van Realisten 81, de heer Joekes van de VVD, Kees Roken, Hamming HR 029431056 en de JOVD afdeling Hilversum.